GroenLinks wil bij de provinciale verkiezingen van 2 maart voorkomen dat de coalitiepartijen en de PVV winnen. Dan wordt de macht van het kabinet flink beperkt, zei ze. Speler de Roemer sprak van het ergste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij wil dat Links de handen ineens laat om premier Rutte naar huis te sturen. De manifestatie in Amsterdam was door de PVDA georganiseerd.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 Ook hebben enkele toeristen het gebied op eigen gelegenheid verlaten. Er zitten nu nog honderden toeristen vast, onder wie zo'n 15 Nederlanders. De meeste van hen zijn in het dorp Porto Natales, vlakbij een populair gletsjerpark. In Utrecht is een Belg aangehouden die in eigen land nog 23 jaar celstraf moet uitzitten.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 De volgende gezondheidsramp wordt de antibiotica in ons vlees. Boeren spuiten hun vee preventief vol met antibiotica... waardoor mensen die veel vlees eten... een steeds grotere kans lopen om resistent te worden. Het wachten is nu op mediagenieke doden... krokodillen traden bij politici en dan maatregelen. In de tussentijd zou ik zeggen, vlees, daar zit wat in. To sit around and hold a conversation With somebody who don't know where he wants to go Give me the simple life, all the fun and joy Can't you see I'm just a people country boy people van Lou Rolls, En wij vragen ons af, wat is groovy eigenlijk in het Nederlands? En dat kunt u nu twitteren. En u maakt kans om morgen gratis naar het oog te mogen luisteren. Landgenoten. De zondagavond duurt nog een uur en daarin hebben wij het over Sonnyboy. Het boek van Anniet van der Zijl dat nu is verfilmd. Het gaat over cyberoorlog, computerwormen en hoe dat eigenlijk zit. Dan de linkse lente die vandaag in Amsterdam werd gevierd door Job Cohen, Jolanda Sap en Emiel Roemer. Wij waren ter plaatse en om vijf voor twaalf weer een gedicht van een luisteraar. Becommentarieerd door Gert Kombrey. Maar nu eerst het nieuws van... Zondag 16 januari. Het blijft onrustig in de Tunesische hoofdstad Tunis. President Ben Ali is dan wel naar het buitenland gevlucht. De Tunesiërs zijn nog niet klaar met hem. Hij is een schurk en hij gaat eraan. Ook vandaag is er weer geschoten. Meerdere mensen kwamen om. Het hoofd van de presidentiële garde, die op de hand van Ben Ali is, is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Op straat wordt vervolging van alle machthebbers geëist. Morgen wordt bekend hoe de nieuwe regering van Tunesië eruit zal zien. Het is al wel duidelijk dat er in ieder geval geen partijen in zullen zitten... die nauwe banden hebben met Ben Ali. Links-Nederland zat vandaag bijeen in de brakke grond in Amsterdam. Men ging op zoek naar een gemeenschappelijk antwoord op de rechtse coalitie van CDA en VVD, gedoogd door de PVV. En dat werd tijd, vonden de bezoekers. Ik vind dat de laatste tijd toch links een beetje onzichtbaar is geweest. En ik vind dat van vandaag toch wel erg belangrijk dat er een stap in de goede richting wordt gezet. oppositie moet zo sterk en krachtig mogelijk zijn. De PvdA organiseerde de dag en mocht de SP en GroenLinks ook verwelkomen. Samen trokken ze op tegen de gemeenschappelijke vijand, het huidige kabinet. Dit kabinet vergroot de werkeloosheid. Dit kabinet bezuinigt op de kwetsbaarste kinderen. Mark, here we come! Maar niet iedere progressieveling was enthousiast. Ik had gedacht, maar waarschijnlijk is dat wishful thinking... dat het toch echt zou gaan ook over discriminatie... over de verrechsting van de samenleving en dan praat je tegen Mark Rutte, dat is allemaal weer partijpolitiek... en dan denk van, ja joh, dat weet ik al lang. Zuid-Soedan heeft tijdens het referendum massaal gekozen... voor afscheiding van het noorden. Dat beeld komt naar voren bij het tellen van de stemmen. Gisteren sloten de stembureaus en het tellen is in volle gang. Session. Session. Session. secession. secession. secession oftewel afscheiding. Volgens Sanne van den Berg, die leiding geeft aan de verkiezingswaarnemers in Soedan... is de opkomst overweldigend. Waarschijnlijk krijgen we een, een opkomst van meer dan 90 procent. Uh, misschien meer dan 95 En al die mensen hebben volgens de kiescommissie in alle rust kunnen stemmen. Er waren nauwelijks ongeregeldheden. En dat is wel eens anders geweest. Ik heb een aantal elections in dit land... en het is de meest peaceful en de meest orderly. De definitieve uitslag wordt pas over een maand verwacht. De president van Soudaan, Noorderling uh, al-Bashir, heeft beloofd dat hij de uitslag zal respecteren. Hoogwatertoerisme in Deventer. Daar staat een deel van de kade onder water. En veel mes mensen moesten dat op hun vrije zondag met eigen ogen zien. De een blijkt sneller van het hoge water onder de indruk dan de ander. Dit is lang niet de situatie van 1998. Die was veel spectaculairer. Wel indrukwekkend, toch? Hè? Dat het uh, zo hoog is, het water. Ja. ja, ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. Ja, dat is het best normaal. is dit een weg. En nu zie ik in één keer allemaal water. ja. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Maar het is eigenlijk wel ramptoerisme, hè? Ja, ja. En naast mij aangeschoven. Is iemand die zich uitgeeft voor Freddy van Tijn en zij weet al wat er in de kranten staat. De brand bij Chemiepak in Moerdijk heeft in totaal 250 mensen ziek gemaakt. Het AD omschrijft zo wat blijkt uit een inventarisatie van de geneeskunde voor organisaties in de regio. 150 bewoners hebben zich gemeld met klachten zoals prikkelende ogen en tong- en keelpijn. Vooral mensen die wonen in de Hoekse Waard. Dat is het gebied waar de rookontwikkeling het heftigst was. En zo'n 100 werknemers kregen last na de brand. Zij klaagden over huidirritaties, hoofdpijn en ook over prikkelende tongen. In bijna de helft van de speeltuinen hebben de speelapparaten technische tekortkomingen. Spit schrijft dat. Het staat in een rapport van de Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn ongeveer duizend speeltuinen. Meestal ligt er ook een verkeerde ondergrond onder de toestellen. De inspecteurs hebben er extra op gelet of kinderen bijvoorbeeld met ledematen, haren of kleding... aan toestellen kunnen blijven haken of dat ze zich kunnen snijden. De VWA zegt dat de uitslag van de steekproef er op papier niet goed uitziet, maar verzekert dat de speeltuinen enthousiast samenwerken met de organisatie om de apparaten veiliger te maken. Spits schrijft over nog meer klachten over de nieuwe sprintertreinen van de NS. Machinisten klagen onder meer over de doorzichtige achterwand van hun cabine. Daardoor valt licht binnen in de bestuurscabine en dat belemmert het zicht voor de conducteur. En van de sprinters die niet als gevolg van het winterweer in de werkplaats zijn beland... hebben er heel veel last van storingen. Dat zeggen verschillende treinmachinisten van de NS. Bij drie kwart van de ritten krijg ik één of meerdere meldingen, vertelt een machinist. Nederlanders zijn vaak negatief, dan vaker negatief dan positief over goede doelen, schrijft Trouw. De donateur is een vrijgezelle of gescheiden protestantse vrouw of man. Hij of zij gaat elke zondag naar de kerk en woont in Noord- of Zuid-Holland, Gelderland of Flevoland. Althans, dat blijkt uit een onderzoekje onder 1700 donateurs die meedoen aan het donateurspanel. Dat panel meet het vertrouwen in goede doelen. En dat blijkt nog steeds bij 1700 mensen dus extreem laag. In trouw kiest iedere week een Nederlander zijn of haar persoonlijk motto. Morgen doet Jolande Sap dat, sinds kort fractievoorzitter van GroenLinks. Haar motto is: pluk de dag. Geruststellend zegt ze daarbij: Niet elke dag moet volkomen geplukt worden. De weekenden breng ik thuis door met mijn man en kinderen. Dan geldt het hoe haal ik het maximale uit mijn dag even niet. Zulke dagen moet je hebben. De Telegraaf schrijft dat jagers sinds kort gebruik maken van digitale camera's. Die camera's springen aan als er een zwijn of ander dier voorlangs loopt, ze hangen bij voermachines. Jagers kunnen daardoor van achter de computer precies zien hoe laat en waar de dieren langskomen. Zo kunnen ze efficiënter en beter jagen, vindt de wildbeheereenheid. Een actievoerder die zich erover opwindt, denkt dat de camera's inbreuk maken op de privacy van mensen die toevallig langslopen. En hij is bang dat de jagers dieren in de val gaan lokken. Hij gaat vragen stellen in de gemeenteraad. En de pers tot slot signaleert dat steeds meer gemeenteraden papierloos werken, althans voor verslagen van de raad zelf. Steeds meer gemeenteraden geven de hele gemeenteraad zo'n mini-computertje, u weet wel, van een bekend merk. Daarmee kunnen de gemeenteraadsleden alle gegevens en stukken uitwisselen en lezen. Sommige gemeentes doen het met laptops. Het blijkt goedkoper om iedereen zo'n apparaatje van 5 of 600 euro te geven dan om alle raadstukken op papier te verspreiden.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 Preacher asked me And she said yes He does too The preacher said I pronounce you 99 to life Son, she's no lady She's your wife And I can't remember How I met her Seems like she's always Just been a hanging here Off my right arm And I can't remember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 een historische dag. Zo noemde PvdA-leider Job Cohen... Vandaag de linkse manifestatie in Amsterdam... waarbij de kopstukken van PvdA, SP en GroenLinks aanwezig waren. Aanwezig ook onze politiek redacteur Joost Vullings. Joost, welkom. Ja, hallo, Joost. Um, wat mij ingewikkeld lijkt is dat het succes van zo'n manifestatie... is voor een deel afhankelijk van hoe de journalisten... die daar ook aanwezig zijn, erover gaan berichten... Ja, dat, dat klopt. En, en, uh, dus je kijkt ook goed rond van hoe het publiek reageert op de, op de toespraken. Hoe de sfeer is. Nou ja, goed, de die sfeer was op zich wel, wel vrolijk. Het moest ook vooral een positieve bijeenkomst zijn. Ik bedoel, naast een, natuurlijk toespraken van, van Cohen en Jolanda Sapp en Emiel Roemer... was er ook gewoon uh, muziek en, en, en cabaret en, en debat en, en columns en dat soort zaken. Ja, en dat maakte het best een, een, een aangename bijeenkomst. En het zonnetje scheen, dus mensen konden ook een beetje relax buiten gaan staan, waar ook nog een groot scherm was... waarop ze de speeches konden volgden. Dus ja, al met al was het uh, een aardige bijeenkomst. Ja. Maar of nu zeggen, de, de linkse revolutie gaat werken... en de samenwerking hechter zal zijn dan ooit tevoren... ik denk dat de meeste journalisten dat nog eventjes gaan ja. afwachten. Want die mensen die hebben een leuke dag gehad, die gaan naar huis... die zetten het RTL Journaal aan... en horen dan politiek redacteur Frits Wester zeggen... een feestje van de linkse elite op de grachtengordel. Ja... Ja, nou, ik moet zeggen, het viel nog wel mee. Qua grachtengordel, denk ik. Ik, bedoel, ik ken de meeste mensen niet, maar ik zag ook toch echt wel veel, veel SP'ers rondlopen. En dat is over het algemeen niet zo'n Amsterdamse partij. Ja, die waren met de trein gekomen. Um, dat, dat wordt... Het was dicht bij het station, hè, de een grond, ja. dus het was makkelijk te bereiken. Dus. Dat is het voordeel van de grachtengordel. Je bent er, je bent ja, er zo vanuit okay. de trein. Um, je bent ook weer zo weg, hè? dat is ook weer het voordeel. <laughs> ja. Jolanda Sap, GroenLinks, uh, die noem, had, nam ook het woord historisch in de mond... Um, wat, wat, was dit dan een historische dag? Nou, het historische feit aan deze dag was dat het een bijeenkomst was... waar voor het eerst de drie leiders van drie linkse partijen samen waren. Ik heb dat niet gecheckt, maar goed, dat wil ik best van ze aannemen. Ja, en of het een historische dag is, ja, dat is natuurlijk heel flauw om te zeggen. Maar dat, dat zou de geschiedenis ons moeten leren. Dat is natuurlijk iets wat mensen al snel uh, roepen om een, een dag cachet te geven... om er een, een waardeordeel op te plakken. Maar of het echt historisch wordt, dat, dat durf ik wel te betwijfelen. Ik denk dat, we, dat ze iets meer... Gaan samenwerken. Maar dat deden ze toch al. Maar het blijven gewoon drie linkse partijen. die toch allemaal hun eigen standpunten hebben. Eh, en hun eigen nestgeur hebben en een eigen stijl hebben. En ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen. Ja, en D66 was er niet bij. Jawel, er was een delegatie. En die ah. delegatie ben ik tegengekomen. Ah. Uh, dat was Boris van der Ham. Die woont inderdaad in de Amsterdamse Grachtengordel. En een, een, een dame. Zij was uh, geloof ik wethouder in een deelraad. Dus, dus ook Grachtengordel. Ze heette Simone. De achternaam is me ontschoot. En ik zag ook nog Jan Hoekema uh, binnenkomen. Maar die is volgens mij getrouwd met een P van de A-prominente. Dus die moest wellicht mee van zijn echtgenoot. Ja, ja. En Jan Hoekema is overigens dus ook van D66. Oké. Okay. Dus dan, en dan komen er quotes naar buiten. Uh, schouder aan schouder, de mouwen opstropen. Mark, here we come. Um, het lijkt een beetje alsof je um, eerst gaat hebben over met wie je allemaal gaat doen... en daarna pas over wat je dan eigenlijk gaat doen. Zijn we daar ook, is daar ook nog wat inhoudelijks aan gezegd? Nee, nee, want dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Het, het, ging, het was vooral een bijeenkomst om, om het samen te benadrukken. Dat je natuurlijk ook veel overeenkomsten hebt om optimisme uit te stralen. Dus ja, de, de woorden die vielen waren progressieve samenwerking, vooruitgang, optimisme, eerlijk delen, maar echt heel inhoudelijk. Ja, werd het niet. Maar dat was ook niet de bedoeling van deze bijeenkomst. Want het is natuurlijk ook heel lastig. Want op, aan de andere kant speelt gewoon het debat... rond uh, gaan we nog een keer als Nederland naar Afghanistan. En dan zie je gelijk dus dat die linkse partijen... hopeloos verdeeld zijn. Dus ja. daar werd maar eventjes niet over gesproken vandaag. Ja, dus all in. Vanavond uh, uh, kijkt de, kijken de regeringspartijen naar de televisie. Ze zien dit en ze denken in één zin... Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dat zullen we nog wel eens zien. Joost Vollings, hartelijk dank. I'm tired. bijna Kurtz met Are You Dancing With Her Tonight. Je hebt wel eens van dat vlees waar je dan wat je op blijft kouwen. Het, het wordt maar niet, het houdt maar niet op. Daar deed dit liedje aan mij aan denken. Israël en Amerika hebben samen testen gedaan met computerworm Stuxnet... Dat blijkt uit een publicatie in de New York Times. Volgens de krant zou dit erop wijzen dat de twee landen achter de computerworm zitten die vorig jaar het nucleaire kernprogramma van Iran probeerde te saboteren. Wilbert de Vries hier in de studio, hoofddirecteur van tweakers.net. Welkom. Goedenavond. Eerst maar eens even bij het begin beginnen. Wat doet Stuxnet? Dat is eigenlijk nog één groot mysterie. Maar wat ze ervan hebben kunnen ontrafelen tot nu toe... is dat het een heel ingenieus uh, computervirus is... dat in staat is gebleken om um, bij, de, uh, bij de kerncentrale naar binnen te dringen... en daar zijn opdracht uit te voeren... met als gevolg dat uh, de kerncentrale um, nou, een klein beetje vleugellam is geraakt. Ja, ik, uh, ik heb een beetje zitten te lezen. Ik begrijp dat, dat dat kan beginnen met dat je dus ergens een usb stickje laat slingeren... in de hoop dat het in een en iemand een sukkel het in zijn computer steekt en dan begint het. Dan begint het inderdaad. Het klinkt bijna als een film. En um, het zou me niks verbazen als er binnenkort ook een film over gemaakt wordt. Um, de kerncentrale in Iran, de onderdelen waar ze zich op gericht hebben met deze worm... zijn niet benaderbaar via internet. Dat betekent dat als je daar wil binnendringen... dat je dus iets op een USB-stick moet naar binnen zien te krijgen... en dat het vanaf daar zichzelf dan vervolgens gaat starten. Nou, de makkelijkste manier om dat te doen is gewoon bij een werknemer zijn raampje intikken en iets op zijn USB-stick planten, nou, dat valt nogal op. Dus waarschijnlijk hebben ze daar een andere manier voor gevonden... die iets minder opvallend was. Ja, en dan zit het dus daarin... en dan is het eigenlijk een beetje als een geslachtsziekte... Uh, waarbij computers die met elkaar in contact komen... gaat het eigenlijk verder, verder, verder... en zoals een geslachtsziekte ook niet meteen zichtbaar is. Ja, dit is wel een heel slimme ges geslachtsziekte. Het is wel een leuke vergelijking wat dat betreft. Uh, wat er gebeurt op het punt dat deze specifieke worm binnen zo'n netwerk komt, is dat hij vervolgens eerst kijkt... hé, hey, waar ben ik? Ben ik bij een man of ben ik bij een vrouw? Als zijnde. Ja. En vervolgens op basis van waar die is... gaat hij kijken of hij vervolgstap moet ondernemen. Dus als die bij een man is, dan blijft hij sluimerend. Als hij bij een vrouw is, dan denk je... Ja. nou, hier kan ik wel wat doen, ik word actief. Hetzelfde hebben ze toegepast bij deze Stuxnetform. Um, die, die, die is op honderdduizenden computers... voornamelijk in die omgeving, uh, uh, uiteindelijk beland. Maar hij heeft pas effect... Als die binnen zo'n kerncentrale in een hele specifieke omgeving met bepaalde besturingssystemen komt. en dan ontdekt: hé, hey, dit programma draait hier ook. Oh, wacht, nou moet ik wakker worden. Ik ga iets doen. Ja, en ik begrijp dat dat echt. dat is niet uh, een stelletje. Uh, ruftende hackers op een zolderkamertje. die dat even in elkaar schrijven. Nee, even in elkaar schrijven is er absoluut niet bij. Um, experts die de code hebben nageplozen... hebben in die stuksnetworm, in delen daarvan... hebben ze uh, dateringen van januari 2009 teruggevonden. Dus toen werd er al aan gewerkt. Toen was hij eigenlijk dus al klaar en operationeel. Um, in juni 2009 um, hebben ze achteraf teruggerekend... heeft hij toegeslagen in Iran al. Um, en in juni 2010 is die pas ontdekt. Wauw. Oh. Dus uh, er kan hij ook van alles... Uh, het is precies als bij een geslachtsziekte die ook... Je kan jarenlang drager zijn uh, zonder dat uh, de zwarte vlekken op je gezicht zitten. Ja, in dit geval is het uh, niet in het gezicht zichtbaar, maar alleen in de systemen... Um de fabrikant die het meest getroffen is door deze worm, omdat hij de besturingssystemen maakt voor dit soort Siemens-inderdaad, in, Siemens voor dit soort industriële omgevingen, die heeft uh, nadat het bekend werd geraakt onderzoek gedaan. Nou, uh, Publiekelijk is al bekend dat hij op honderdduizenden PC's is uitgekomen. Maar, uh, dat is geen Siemens-omgeving met allerlei moeilijke apparatuur. Uh, maar Siemens heeft het wel weten te traceren op vijftien fabrieken of industriële omgevingen waar die worm uiteindelijk ook beland is met ja. uh, zijn eigen apparatuur. Ja, ja, ja, ja. ja. Zo. En uh, nu um, volgens de New York Times he, he, is het waarschijnlijk dan gelukt... om ook nog eens een keer uh, de mensen die dus die centrifuges monitoren... voor te spiegelen dat het alles goed ging. Terwijl intussen dat virus de zaak helemaal uit de hand liet spinnen. Ja, uit de hand laten spinnen hebben ze dus bewust niet gedaan... omdat het dan zou opvallen. Um, Israël en Amerika hebben samengewerkt, uh, uh, naar het schijnt... om deze worm te testen op een centrale in... Um, Israël? Ja, in Damona. Ja, daar stond eigenlijk een soortgelijke omgeving als in Iran. En wat ze daar gedaan hebben is... ze hebben naar een aantal variabelen gekeken in die omgeving. Wat moeten we aanpassen om te zorgen... dat die dus bijvoorbeeld vanaf een internetomgeving in die andere omgeving komt waar geen internet zit. Nou, dan gaan ze met USB-sticks aan de slag om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Oké, okay, als dat vervolgens gelukt is, waar moeten we ons op focussen om te zorgen... dat de volgende stap in de keten die wij bedacht hebben om ons doel te bereiken, gehaald wordt? Nou, en ze hebben daar een aantal, aantal stappen in bedacht. Een van die stappen is natuurlijk binnenkomen. Stap twee is herkennen in welke omgeving ik ben. Als je dat weer even vergelijkt met je geslachtsziekte... Um, en het voordeel dat ze daarbij hebben gehad is dat ze een complete kopie, kopie van die omgeving hadden en dus in staat waren om um, te experimenteren met de omgeving ze zijn dus bijvoorbeeld ingeslaagd om die code heel gericht opdracht te geven als je eenmaal binnen bent blijf dan een paar weken even helemaal niks doen maar na vijf weken dan moet je één keer wakker worden en dan moet je de centrifugies van de centrale op maximale klacht, kracht laten draaien Nou, maximale kracht is natuurlijk ja, ik zou niet weten wat het is maar in Israël zijn ze erachter gekomen welk toerental erbij hoort. En ze hebben die worm dus heel concreet opdracht gegeven... om na vijf weken wakker te worden... en op dat toerental voor een x aantal minuten te blijven draaien... zodat die centrifuursjes uh, uh, sneller verslijten. Ja, ja, ja. Wauw. En uh, dit zou ook verklaren waarom op een gegeven moment... de belangrijkste virusexpert van de Iraanse autoriteiten... Weer is uh, vermoord in een, uh, een moordaanslag. Want dat zou de enige zijn die... Uh, uh, die, die hier weer een oplossing voor zou kunnen bedenken. Ja, dan, dan zit je echt in een complottheorie. Geen idee wat daar de achtergronden van zijn geweest... maar ja, laat zich aanraden uh, dat het er iets mee te maken zou kunnen hebben natuurlijk. Ja. Als we het even zo breder trekken... er dus, komen dus nu allemaal van die rapporten uit... van na oorlog was dat de land te zenen in de lucht... toen ook de ruimte. Dit is eigenlijk gebied nummer vijf. En het gekke is dat uh, hoe sterker en geavanceerder je bent als samenleving... hoe zwakker je eigenlijk staat in dit slagveld... omdat je kwetsbaarder bent... Ja, op het punt dat je in een fysieke oorlog bent verzeild en je ligt in een loopgraaf. Dan heb je best wel door dat je in een oorlog zit en dat je iets moet doen. Um, in dit geval, de kerncentrale had geen benul uh, dat het slachtoffer was geworden van een, van een heel gerichte aanval. Ja. Dat bleek bestom toeval pas uh, uh, toen er wat gegevens uitlekte en uh, uh, er gegevens werden aangetroffen op een uh, gerepareerde laptop. Ja. En voor hetzelfde geld zijn er nog twaalf van die varianten in omloop. Ja, want dat is natuurlijk de, de volgende vraag. Zouden wij zouden op dit moment, wie weet wat, uh, ook uh, Chinezen of wat dan ook kunnen hebben gepl ge gepland? Ja, het, het zou heel goed kunnen. We weten het niet. Wat we wel weten is dat deze worm uh, gezien wordt als de meest geavanceerde worm die tot nu toe is ontdekt. En ik denk dat de cruxie zit in het feit dat die ontdekt is. En dat er misschien wel andere varianten zijn die niet ontdekt zijn. En of die dan door China, Israël of Amerika zijn gemaakt... Dat maakt ja. niet zoveel uit. Als er maar genoeg geld en resources achter zitten en onderzoek... dan kom je al aan het heel eind, ja. blijkt, aan, aan de hand van zit. En uh, nou lees ik dat uh, jouw vriendjes zitten het allemaal, de, die code niet te lezen. En over een paar jaar is dat voor een miljoen te kopen uh, voor terroristen. Nou, of het voor een miljoen te kopen is, weet ik niet. Um, ik denk dat de ontwikkelingen in het techn techniekland redelijk snel gaan... en dat wat uh, nu bedacht is heel gericht als aanval... dat het over een jaartje of tien, 15, nou, misschien wel kinderspel is. De technologie uh, uh, dendert voort. Uh, elk jaar in internetland... is tien jaar in het mensenleven, zeg maar. Dus het, uh, het zou maar zo kunnen zijn... dat wat mijn, uh, mijn broertje nu leert... dat dat over tien jaar... gewoon de basis is voor wat je moet kunnen als, als hacker. En dat je dus dan eigenlijk nog veel verder... geavanceerd zou moeten kunnen zijn. Ja. Wil je dan je slag kunnen slaan? Ja. Dus die onderlinge verbondenheid maakt ons steeds kwetsbaarder... wanneer de destructieve krachten ook steeds geavanceerder worden. Ja, en naarmate de omgeving om je heen technischer wordt... en de mensheid minder grip heeft op wat die techniek dan precies voor je doet... en op welk moment dat het moet gebeuren... ja, dan ben je dus met apparatuur in staat om daar aanpassingen aan te doen. En als je die aanpassingen verborgen weet te houden voor de omgeving... zoals in de kernreak, kerncentrale in Iran gebeurd is... Ja. dan ben je dus in staat om te manipuleren. En de mogelijkheid dat dus uh, op een gegeven moment ook prutsers... want die heb je ook uh, in deze wereld... Uh, heel dus veel. Een, een heel, een, gewoon een, een stomme vorm maken... waardoor op een gegeven moment uh, een enorm ongeluk gebeurt. Ja, uh, wie kent de films niet... waarin uh, met een paar klikken iemand inlogt op een uh, verkeerscentrale... en verkeerslichten gaat regelen... Ja. Nou, dat zijn mogelijkheden die nu ook al bestaan. Alleen uh, voordat je daar binnen bent, dat is twaalf stappen verder. Ja. Met de techniek die, je, die we nu weten, als je dat extra probeert... maar over een jaartje of vijf. Een hekken die nu niks kan over vijf jaar... zou die prima in staat zijn om... Um, zo'n zo verkeerscentrale binnen te dringen. Een, een analyse die ik las, die zei eigenlijk van... ja, het is een beetje nu als met de kernbom... dat uh, het atoomwapen. daar wisten ook heel lang niet hoe het zou gaan... dan gooit Amerika er twee en dan weten we eigenlijk... Dan, en dan komt er een soort protocol voor... en we wachten nu eigenlijk op Hiroshima en Nagasaki. Ja, in mijn oog misschien een beetje een foute vergelijking. Ik denk namelijk dat um, de explosieve kracht van zo'n zo kernbom... voor iedereen duidelijk is en dat er hier maar heel weinig mensen zijn... die echt snappen wat de impact van een cyberoorlog is. Dat maar het topje van de ijsberg naar boven komt... en dat um, alles wat in het gebied van spionage zit, uh, uh, cyberwar... dat het heel erg goed verborgen kan, kan worden gehouden voor de buitenwereld. En dat er maar een heel klein groepje mensen is... dat eigenlijk weet hoe schadelijk deze vorm van terrorisme kan zijn. Wilbert de Vries, hoofdrector van Tweakers.net. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Situation Much better, much better than today. You know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed? Out of every misery, you can be relieved as long as you believe. Help is coming. lifestyle could be so different from how it is right now you know that you could change so many things if only you would now you should know it can never be too late just get up and try It's coming The mistakes you acting up like a white sky Never you gon' say why Like you know everything and what they say just can't be right How come you never change? How come you always fade in everything you did before Back then until today Help is coming As long as you believe Help is coming is coming. Leuk liedje van Ayo. Met meer dan 300.000 verkochte exemplaren is het boek Sonny Boy een enorm succes. En morgen komt daar Sonny Boy de film bij. Voor degene onder u die het verhaal van Sonny Boy nog niet kennen. Het is de geschiedenis van de liefde. Eind jaren 20 tussen de jonge Surinaamse student Waldemar Nots en de veel oudere getrouwde Rika van der Lans. Bij wie Waldemar Nots als kostganger woonde. Rika en Waldemar krijgen een zoontje, Waldi, met als koosnaampje Sonny Boy. Sonnyboy's geboorte is in die tijd een enorm schandaal. Zwart-blank. Dan komt de oorlog. Waldemar en Rika worden afgevoerd naar concentratiekampen... omdat zij Joden hebben opgevangen. Geen van beiden overleeft de oorlog. Sonnyboy blijft als wees achter. Veel minder bekend is de geschiedenis van de ontrafeling van hun beide verhaal. En daarom hier bij mij aan tafel. Remco en Savanja Nots, respectievelijk de zoon en kleindochter van Sonnyboy. Dus uh, het wordt... En schoondochter van Sonnyboy. En schrijfster Anniet van der Zijl, die het hele verhaal op papier zette. Um, Remco en Savanje, um, wat het zo bijzonder maakt, is dat jullie wisten eigenlijk um, heel weinig van je vader, schoonvader Waldi. voordat Aniette zich meldde. Ja, dat klopt. Kijk, als klein jongetje, acht, negen jaar. heb ik natuurlijk ooit een keer voor het eerst aan mijn vader gevraagd: van, wat is er eigenlijk met jouw ouders? Gebeurd, op het moment dat ik erachter kwam dat, dat ik een opa en een oma miste. Nou, in eerste instantie kreeg ik gewoon te horen... ja, die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Nou, voor een jongetje van die leeftijd is dat voorlopig voldoende. Later, in mijn tienertijd, ga je daarover doorvragen. En dan, ik heb het met horten en stoten in, in fragmenten... heb ik het verhaal gehoord, omdat mijn vader daar ook... Uh, in, het, ja, in die tijd heel moeilijk over kon praten... Hij kon het niet als één vloeiend verhaal vertellen. Maar het kwam ja, in horten en stoten. Ja, En daar zaten ook gaten in? Daar zaten gaten in. Hij wist ook een aantal dingen niet. Hij wist niet precies hoe, uh, hoe zijn vader met name om het leven is gekomen. Hij wist natuurlijk ook niet precies onder welke omstandigheden... zijn moeder in een concentratiekamp uh, om het leven was gekomen. Dus uh, hij, er bleven heel veel vragen van mij ook uh, onbeantwoord. En sommige... Vragen durfde ik ook nauwelijks te stellen. Omdat ik zag dat ik hem daar ook verdriet mee deed. Ja, ja. Want je, jou, jouw vader leeft nog. Ja. Maar uh, uh, is hij niet? Hij is, hij is al heel oud. Hij is inmiddels uh, 82. 81. heeft. 81, 81. Maar uh, jij bent ook een kwart Surinamer. Want de, de ja. luisteraars kunnen dat niet zien. Nee. Maar dat, is, uh, dat, nee. Zou, je, dat zou je niet direct zeggen als hij ze jou zag. Nee, ik lijk heel erg op mijn moeder. Dat is een Rotterdamse vrouw. En... Uh, ja, ik word ook wel inderdaad door mijn vrouw soms een kwart Surinamer genoemd. <laughs> op welke momenten <laughs> gebeurt dat? <laughs> nou, op momenten dat hij echt als een soort plantagehouder daar op zijn terras zit. <laughs> en met de snoerschaar in de weer zit in de tuin. <laughs> <laughs> of als we de liefde bedrijven. <laughs> ja, ook hoor. Hartstikke idee. En um, ik ben er stil van. En dan komt, uh, komt Aniet. En jullie kennen elkaar, hè? Ja. Ik heb samen met Annette. Uh, Annette werkte bij HP de Tijd toen ik er kwam werken. En uh, ik werk er, werkte daar, daar als grafisch vormgeefster. En uh, Annette schreef daar prachtige verhalen. En ik maakte heel graag haar verhalen op. Want zij had altijd heel veel ditjes en datjes. Want ze had toen een soort uh, uh, voorliefde voor moordverhalen. Kijk. En uh, de, toen, deze, we, zijn, uh, we kregen samen een rubriek. We werkten samen, uh, tien pagina's per week maakten we. HP de Stijl. En toen uh, ging Annie uh, schrijven. Ja, over Annie en dan M. M. G. Smit. Van Annie M. G. Smeed. En dan werd ik meelezer. En toen zei ze van, nou, nu gaan we een keertje. Als het, als het kan, ga ik jou voor een familieverhaal doen. Ja. Ja, dat is zo gebeurd. Ze had het me al veel eerder verteld. Toen ik eigenlijk nog helemaal geen boeken schreef. En ook helemaal niet dacht dat ik dat zou gaan doen. En toen hoopte ze eigenlijk dat ik er zo'n... Ja, in een mijn of zo'n verhaal van zou kunnen maken. Maar ja onbekende mensen in de oorlog. Ja, waar, daar geeft een hoofdredactie hier geen ruimte voor. Maar ik heb het verhaal wel altijd met me meegedragen met het idee als ik nou ooit nog eens een keer de tijd aan mezelf heb ja. dan wil ik dat wel uh, dan wil ik dat een keer uitzoeken. Want het had grote indruk op me gemaakt. We zijn goed bevriend geraakt ook toen ik daar niet meer werkte. Ik zag altijd die foto's die nu ook in het boek staan ook op de voorkant van dat boek zag ik daar hangen en ik dacht ja, wat zou er toch met, wat voor mensen zouden dat geweest zijn en wat zou er toch met ze gebeurd zijn. Ja. En toen werd Anna een succes En toen kon ik me veroorloven om even iets kleins voor mezelf te doen. En ja. dat werd Sonny Boy. En dat werd dus eigenlijk, de, weet je wat, wat in Amerika al veel meer is ontwikkeld... van aan de hand van een, een onbekende, gewone persoon het grote verhaal vertellen. Ja. En um, het lukt jou dan ook om eigenlijk um, uh, um, Remco een enorm plezier te doen... of plezier te doen door aan gat in, in zijn autobiografie in te vullen... door te ontdekken hoe zijn opa uiteindelijk de, de laatste dag van zijn leven heeft doorgebracht. Door de laatste uren. Hoe ging dat? Ja, ik ben gewoon gaan zoeken op grond natuurlijk in eerste instantie van de verhalen die Baldi had, maar er was natuurlijk vreselijk veel weg, want een hele huis is ontruimd uh, in de oorlog. En ja, gewoon zoals je dat altijd doet met historisch onderzoek, en eigenlijk zoals ik dat ook deed met Annie M. G. Smith en bij Bernard, waar ik ook boeken over geschreven heb, gewoon in archieven, mensen, krantenknipsels, brieven, foto's, familieleden. Ik ben op de boot gestapt op een containerschip naar Suriname, gevaar, omdat ik wilde weten hoe het was om de oceaan over te gaan. Zoals maar gedaan heeft. En als je maar goed genoeg zoekt, dan vind je van alles. Overigens was ik wel in eerste instantie van plan... om er een historisch man van te maken. Omdat ik dacht, ik vind nooit genoeg ervoor. Maar er kwam al snel zoveel boven. En toen kwam Waldi ook nog met die brieven... uit het concentratiekamp van zijn ouders. Daar wist hij in het begin niet dat hij ze had. En toen dacht ik, ja, daar moet ik niet tegenaan gaan verzinnen. Dus toen heb ik ja. het maar zo gedaan. Ja, en, en het... Uh, het uh... Uh, het einde van, van jouw opa, Remco... dat, dat was dus een, een grote onbekende. Ja. En daar... We waren in de veronderstelling... dat hij uh, in de vlammen... op de Kap Arkona dat schip in de Oostzee... wat gebombardeerd werd door de Britten... per ongeluk... Uh, om het leven was gekomen. Ja, want de Duitsers hadden eigenlijk de... een hoop kampgevangenen... op een boot gezet. Ja, duizenden. duizenden. Ja. Al dan niet in de hoop, omdat de Engelsen het zouden bombarderen ja. en dat gebeurde. Nee, dat, dat, dat is eigenlijk altijd onduidelijk geweest... waarom die mensen op dat schip zijn gezet. Sommigen denken dat de bedoeling was... om ze in één keer inderdaad naar de, dat schip tot zinken te brengen... en anderen dachten dat het een humanitaire gebaar wellicht zou zijn... Um, maar dat is inderdaad een soort ja, toch verzwegen tragedie van de oorlog. Omdat de Engelsen natuurlijk ook niet trots op waren dat zij... al die mensen die met laken stonden te wapperen... Uh, nee. uh, ja, 7000 mensen, dat is uh, doe vier of vijf keer de Titanic. Ja. En ik begreep hoe het uiteindelijk de vork in de steel had gezeten. En dat kwam eigenlijk al in het begin toen ik in Suriname was. Toen sprak ik met de zoon van Anton de Kom... Ook omdat hij een vergelijkbaar verhaal ook verzetstrijden... ook Suriname, ook omgekomen in Nooyenkammer. En die vertelde me dat verhaal, dat iemand hem dat had gezegd, omdat hij dacht dat het zijn vader was die daar in de vloedlijn werd neergeschoten. Ja, vertelde dat even, want dat weten de lezers. Ja, er zijn een aantal, iets van 200 mensen, die hebben zich zwemmend in veiligheid kunnen brengen. En een deel daarvan is door, ja, van die kindsoldaten vanuit de duinen doodgeschoten. En deze Joodse man vertelde dus de zoon van Anton de Kom... Uh, ik was daarbij, ik hield me dood in die vloedlijn... maar ik zag hoe je vader doodgeschoten werd. Ja. Maar Anton, of die zoon van de Kom die zei tegen mij... dat kan mijn vader niet geweest zijn, want die was al lang dood. Later deed ik onderzoek in Nooegamme. En toen begreep ik vanuit hun informatie... dat er eigenlijk maar één zwarte man op de kappa Kona terecht was gekomen. En dat was dus zijn opa. Ja. Dus toen, ja, dan, is het, dan link je die twee dingen en dan denk je... Ja, dat moet dat zo gegaan zijn. En het was ook heel logisch, omdat zijn opa bekend stond... al in Paramaribo um, als een heel erg goede zwemmer. Ja. Dus dat klopte ook wel, ja. Dus het de kustlijn om alsnog... Uh... En ze ja. werden in Nooienkammer vaker door elkaar gehaald. Ja, ook daar. Dat ik ook van elkaar. andere gevangenen. Ja. Ik heb ook een heel aantal mensen gesproken... die de Nooienkammer en zelfs ook de Capacona overleefd hebben. Ja. ja. Wat, is dat nou... Um, ja, een, een opa... Dat zijn, dat zijn vaak uh, wat, of, of, dat, dat is voor iedereen verschillend hè, hoe belangrijk een opa is. Maar als je dan op een gegeven moment wel weet hoe dat precies is gegaan... Maakt dat enig verschil? Uh, ja, dat is moeilijk te beantwoorden. Ik heb hem natuurlijk nooit ontmoet. Dus hij, hij is nooit echt een levende persoon voor mij geworden. Zoals uh, mijn opa van, uh, van moederskant wel. Uh, dus... Ja, ik, ik ben wel heel blij dat ik erachter ben gekomen, dankzij de research van Annayette. Hoe hij geleefd heeft voor een deel. En hoe hij vroegtijdig aan zijn eind is gekomen. Uh, het was voor mij een opluchting in ieder geval dat hij toch uh, in vrijheid gestorven is. Dat was voor je vader ook heel belangrijk. En dat was voor mijn, uh, ja. voor mijn vader, voor Sonnyboy was dat ook bijzonder belangrijk. Dat was makkelijker toch te verteren, hoe droevig het ook was natuurlijk, dat lot dan dat hij echt in de vlammen op dat schip de ja. Caparcona was omgekomen. Want dat is natuurlijk de meest afschuwelijke dood... die, die je misschien al kunt voorstellen. Ja. Je hoort vaak uh, uh, dat mensen de aanraking met publiciteit slecht bevalt. Maar ik begrijp dat in jullie geval eigenlijk... voor het, uh, het enorme succes van het boek en het soort de uitstraaleffect... ook juist heel veel goede dingen bracht. Ja... Uh, toen het boek net was uh, verschenen, was, uh, was Waldi. Sonny Boy was een tijdje echt een, een literaire attractie. Er kwamen mensen langs en hij kreeg attentie van de media... televisie, radio. En dat, uh, dat pepte hem ook enorm op. En wij vonden het ook wel ja, een interessante ervaring natuurlijk. Ja. Ja, ik werk zelf bij de media, dus ik weet ook een beetje hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Uh, maar uh, uh, voor mijn vader, die zelf ook... Voor Sonny Mooi. Ja, uh, journalist is geweest. Dus die kon ook zich redelijk uiten. Ook voor radio en televisie. Was het ook een belevenis. Ja. Het was voor hem een vorm van erkenning. van uh, wat, uh, wat zijn ouders hebben meegemaakt. Het verhaal was nu eindelijk een keer uh, volledig verteld. En compleet gemaakt. En uh, iedereen kon daar kennis van nemen. En ja, dat heeft hij echt, uh, vanaf het begin af aan heeft hij dat geweldig gevonden... dat dat ging gebeuren en dat het uiteindelijk ook gebeurd is. Dus ja, want dat is hem zelf nooit gelukt. Hij, hij heeft had, het, uh, zelf had hij een paar keer geprobeerd om zijn uh, verhaal aan het papier toe te vertrouwen... maar het lukte hem niet, want hij zat er te dicht op. Ja. En als je dan uh, zo iemand als Aniet ineens hebt en die zo goed uh, research kan doen... en daar zoveel tijd voor uittrekt. En hij had alle vertrouwen in haar. Want hij had met uh, Annie M. G. Smit, de biografie... had hij een scène beschreven gezien die hij zelf ook had meegemaakt. En uh, hij begreep toen, hij denkt van nou, dit is de kans... Ja. Dus hij was ongelooflijk blij met Aniet. Ja, ik vond het ook heel opvallend dat uh, Waldy uh, uh, veel makkelijker... tegen een relatieve buitenstaander als Aniet het verhaal kon vertellen... zonder... Uh, geëmotioneerd te raken... dan uh, tegenover zijn, zijn naasten. Ja. Dat was heel opvallend. Nou, in, in, in het begin was hij er heel emotioneel over. Ik heb een keer of vijf ja. met hem gesproken... en dan, ja, dan begon hij toch wel op een gegeven moment te huilen. En ik weet nog dat ik een keer met zijn, auto in de, uh, of met zijn vrouw in de auto... naar het station zat. En toen zei ik, moeten we dit wel doen? Is dit niet heel slecht voor hem? Want ja, ik wil zo'n oude man ook niet overstuur maken. En toen zei ze, ja, het is, het is heel goed voor hem. Ja. Dus daar, en dat bleek ook wel na verloop van tijd. Ja. En wat heel mooi was, het had gewoon, hij had gewoon helemaal uh, zijn verhaal op papier. En hij had bestaansrecht en hij ja. had erkenning. En hij verviel last van zijn schouders. Dit is wel ongeveer het beste wat je kan hebben als schrijfster, mevrouw van der Zeil. Ja, ja. En, en hij ik... ook nog verfilmt. Ja, dan, moet wel, dat... dan moet het wel ophouden. <laughs> ja, <laughs> We ja. denken steeds dat ik... het ophoudt, maar ja. het gaat maar door. Ja. Nee, dat, dat gevoel heb ik ook wel. Maar... Eigenlijk, toen het boek gepresenteerd werd... want je moet niet vergeten, het kwam heel rustig op gang. Er was geen enkele journalist geïnteresseerd in, de, in dit boek. Er was ook niemand op de presentatie verder. Maar toen zei hij... Uh, van ja, je hebt me hiermee mijn ouders teruggegeven. En dat... ook al waren er maar tien exemplaren van, van verkocht. Dan was het toch nog echt de moeite waard geweest. En dit is natuurlijk ongelooflijk. Ja, ik weet ook niet hoe het komt, maar het is, uh, ik heb erg veel geluk gehad. Het brengt liefde voor het. Genco en <lacht> Savanja Nots en uh, Anneert van der Zeil, hartelijk dank. Het is mij voor twaalf. En ik geef het woord met alle plezier aan John. Turing-jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. Vanavond Gerrit Komrij met gedicht 5316. Iemand hoeft niet eens... Iemand hoeft niet eens een holistische pendelaar te zijn... om te geloven dat de kus van zijn lieve moeder... op zijn gestoten kinderknie heilzame geneeskracht bezit... Maar veel meer weten wij niet. Dus blaas wat mij betreft die hemelen maar op... en tegelijk die naar behoeften verzonnen beelden van de ware God... zodat we eindelijk weten waar wij staan. Alleen is maar alleen. Twee telt al aardig aan, vermits wel te verstaan, lief en van vlees en bloed... Holistische pendelaar. Daar ben ik een beetje aan haken bij het eerst lezen. Holistische... Ja, voor een, voor een zweefkees is dat wel een mooie omschrijving. <laughs> ja. Een mooie de holistische pendelaar. Die had ik nog, eh, nog niet. Ge... Die, die, die, die blijft wel in, in je gedachten ja. dat soort mensen. Maar heeft er blijkbaar, eh, de dichter heeft daar blijkbaar niet, eh, niet veel mee op. He, nee. dat, <laughs> en, ja, Met toch hele eenvoudige beelden eh, verder. En eenvoudige zinnen, komt hij naast de conclusie... dat we veel meer weten we niet, uh, dat er als enige houvast... Uh, eh, vrij schuchter deelt hij dat mee, uh, uh, ja. Je vindt het een beetje een simpel idee? Nee, maar het wordt zo simpel gezegd. Dat alle grote woorden en de hemel en een uh, god... Maar, uh, uh, nou ja, dat we dat maar moeten laten rusten, want het enige houvast is... Uh, uh, als je alleen bent dat twee al gaan zou tellen, maar dat het dan liefst wel iets aardig iemand moet zijn. En, en, en, en bovendien van vlees en bloed. Dat is meer de, ja, een illustratie van de, de leuze die ik ooit eens op een graffiti op een muur zag staan. Wij eisen geluk. Wij, Wij eisen geluk. En, en, de dichter beweert niet veel te willen, hè. maar wat hij zegt dat hij wil, dat is toch wel. Het... Het meeste wat er is en wat je kunt bereiken in het leven. Dank, Gerrit Komrij. Dit was Met het Oog op Morgen, landgenoten. Slaap lekker. Morgen zit hier John Jansen van Voor